Kalifantijn met het NOS-journaal. De overheid neemt ruim de tijd om over te stappen op nieuwe beveiliging van alle overheidssites. Dat heeft minister Donner zojuist gezegd in een persconferentie over de problemen bij het gehackte bedrijf DigiNotar. De persconferentie is nog bezig. Het bedrijf DigiNotar, dat verantwoordelijk was voor de beveiliging van Nederlandse overheidssites, bleek zelf volstrekt onveilig. Vorige week bleek dat het bedrijf gekraakt was door Iraanse hackers. Dat gaf ook problemen voor Nederlandse gebruikers.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 Het weer. Vanavond buien. Vooral in het noorden en westen. Kans met onweer. Morgen herfstachtig. En 18 graden. Dit was het Enoise Journaal. Zandvoort heeft het. Zie je hem. Maak je naam waar. Want de zon schijnt. Dus pak je radio. Ben naar Frans. En zet hem op 106.9. 106.9. 06.6. En zet hem op 106.9.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 I mean she even cooks me pancakes And I'll sell salsa when my tummy aches If that ain't love then I don't know what love is We even got a secret handshake And she loves the music that my band makes I know I'm young but if I had to choose her or the sun I'd be one nocturnal son of a gun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 She's got the cutest laugh I ever heard And we can be on the phone for three hours Not saying one word And I would still cherish every moment And when I start to build my future She's the main component Call it dumb Call it love Call it love Or whatever you call it But everywhere I go I keep a picture in my wallet like you Take a look at my girlfriend Let's see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 But it's hell of the door Ik hoor uiltjes, een vogel, dek, dier. Wat is hier in godsnaam aan de hand? Wat doe oh, je? Ja. Daar ben je, Perry. Wat doe je? Goed. En je hebt ook... Wacht even. En die kan harder. Oh. Nee. Okay. Doe even... Ja, hoor. Tering Oh. <middels> oh. Hey, het is weer tijd voor een, uh, het nieuwe onderdeel, uh, het nieuwe onderdeel. Een ander onderdeel in onze show. Ik hoorde daar dat de Lolly Gang bang voor volgens mij voorbij gaan met die toeters, of niet? Nee, dat is, eh... Uh, Deze? Goede de verand. Ja, de Lolly Gang bang. En ja, ik gebruik een pen. En ja, ik ben vervelend. Hé, <laughs> hey, je dat niet? Nee, Oh, niet. Maar, uh, uh. Uh, het is weer tijd voor die van de Week. En uh, we hebben een speciaal uh, thema voor Dier van de Week. Want dit is natuurlijk de laatste uitzending. Uh, Zal ik eens even kijken. Laatste uitzending. Dus van, uh, Heb je nou het muziekje uitgedaan? Nee. nee. Je hebt het muziekje uitgedaan. Nee, dat doe jij. Ja. Nee, kijk. Je moet... Uh, waar staat die? Barba. Kijk, ja. dan moet je op deze. En ja. broer, dan doe je dit. Ja, dat heb je ook wel van mij. Nee, ne ja. Maar goed. Oh, je ja. gaat <s2> even een... Ja, dat ja. is er nou niet hoor. Ik weet niet waarom wij dat over papa Ja, weet heet ook weer? Barma-Papa, Barma-Papa, barma mijn fatima barma Nee, dit heet het. Wat? <lacht> <But. lacht> ja! Wil Zullen we hem even <lacht> oh Zullen we hem even aanzetten? Ja, zet hem even aan, want dit is ons dier van de week. Mandel. Ja, zet ja, dat even jeetje, Mina. Ik kan niet alles tegelijk. Ja, komt ie. Hallo al Hallo meneer de uil. Wat brengt u ons naartoe? De Fabeltjeskrant. En ja, naar Fabeltjesland. En lees ons voor uit de Fabeltjeskrant. En ja, ja de fabeltjes ja, uit de Fabeltjeskrant. Want daarin staat precies Nee, weet ik niet meer Want de in dieren de... is gesteld Beglaar. Echt waar Echt waar Echt waar in de hel! Ja, en dat is dus ons dier van de week Nee, nu komt ze solo Oh, ja, nu is ze solo. Dan dieren zijn precies als mensen Oh Met dezelfde mensen wensen Ja, ja En dezelfde mensen streken huh? Dat komt allemaal in de krant van vaderstam Van vaderstam Van, vaderland. van, vaderland. van vaderland. Max, Max. kruis. <laughs> Denk erom. Denk erom. Oogjes dicht. Licht. En, en snabeltjes toe. Ja, en dat, en dat is... ...lekker slapen en niet meer wakker worden. Nee, wel wat dit? Oh, dat is Calimero. Hello, hello, hello. Calimero. Even snel, maar we zijn op. Zal ik je wat vertellen? Eén van onze, een van onze medeleden die heeft meegedraaid, die heeft de bijnaam Calimero. Wie daar? Tony werd vroeger altijd Calimero genoemd, want hij zei altijd van... Het is niet Wat zei hij altijd hij Weet je wat ik ook zo mooi uh. oh. oh, Nou nee. ja, ah, so uh, is Pini Van een kleine Mexicaan. Oh nee! Nee, maar de, Mindy, niet Mandy. Ik ben Mega Mindy. <middelen> Oh. Nee, dit kan echt niet, nee. jongens. Nee, het ging. Het ging Ach, nee, om, nee, het ging, nee, het ging om meneer de uil. Stop stop nou. Stop nou, stop, stop. Wacht, stop. Ik ben die Uit die hap. Stop nou! We zijn laaggezonken, maar, ik kan niet stoppen! Hy, hij! Roos! Die gele knop! Ik ben nee! Roos! <laughs> Lekker Oh rustig. mijn god. Maar het ging om meneer de El en niet om mega uh, Huppel uh, Mindy. Uh, mega huppelkut. We zijn ja. lage zolken, maar we hebben daar. Nou we zijn daar door de bouw erbij hoor. Echt waar, dat, die, die, die Kevin die is, die, die is helemaal. Uh, ik nee. deed het helemaal niet. Nee. Maar uh, meneer. Uh, ja, daar is hij weer. We gaan hem gewoon als achtergrondmuziekje. Lekker natuurlijk ook. Ja, vind ik helemaal goed. Want uh, we hadden ook een uh, Wikipedia. Uh, ja. Lees eens voor, uh, groot vriend, uh, Robbie. Uh, meneer zo. de Els is een belangrijk personage in de televisieserie. Hij is een is Waarom heb jij rood haar gekregen? Zijn ja. eigenlijke naam is Jacob, maar hij wordt doorgaans niet bij naam genoemd. Meneer de Els is een iets gaat... wat angdradig en vergeetachtige drel. Drel? Hier gaat, gaat Vergeetachtige El, die zijn zin vaak onderbreekt met. E e e e e Eindigt met. E jawel. Kijk, best ook raakt, raakt hij. Mag ik even wat zeggen? Er gaat nu een wereld voor me open. Want? Meneer de Eil heet gewoon meneer Jacob de Eil. Ja. <laughs> dus het is. Waar was Jacob. je? Want dan ga ik verder. Een fabeltjesland. <laughs> oh oh god. Meneer de Eil is een verteller van de verhalen. Hij praat diverse. meneer, uh, ben jij? Uh... Ja, meneer. Ja. Stop, <laughs> <laughs> dus want ik zet je dicht. Ja. <laughs> Niet mij. Constipatie. Hebben we dat hier ook al in de show mee gekregen? Ik heb het u bekend bij me, dus ik uh, ben zo dicht. <laughs> Kopen, meneer de uil is de verteller van de verhalen. Hij praat de diverse scènes aan elkaar, maar neemt er zelf vrijwel nooit actief deel aan. Bekende uitspraken van meneer de uil zijn Dag lieve kijkbuiskinderen en oogjes dicht en snaveltjes toe. Van deus Frans van Deusschoten. Frans van schoten. Deusschoten. Deusschoten. Deus. schoten, ja. Heeft de stem van meneer De Uyl ingesproken in de Fabeltjeskrant. Meneer De Uyl was in 2005 en 2007 te horen en te zien tijdens de uitreiking van de Gouden Televisiering. Vertolkt door stemmenimitator Robert Paul. Ja, weet je wat ook leuk is? Er is ook een... Uh, een... Uh, Tour de France, van meneer de El gemaakt, nee. dat ging even uh, Ja, ik zag het. Zo leuk het ineens wel zeggen. Bob de Roy is daar <laughs> ook op vakantie geweest. Die, die, die is ook weer langs geweest. Dat is echt verschrikkelijk, die jongen. Hallo, Bob. Nou ja, uh, er is <laughs> ook een musical de... van gemaakt, dat is ook wel leuk. Maar oh. ik wil even kijken Frans van Dus... Nee, oh, nou, wie nee, kent wacht, hem niet? Wacht even, dit is eigenlijk Frans van Dunschoten, toch? Nee, nee Duns, schoten. Dat wist ik van wel. schoten. Dat wist ik. En weet je waar, hij... Hij is degene... 30 op, dertig keer op die pagina. Hij is de de de degene de die uh, André van Duin heeft... Uh, Klopt. Ja. Oh, al van dames vandaag nog de gast die was bij de Hij doorhaats zich verkleed als uh, hoe heet het de griet Agne. nee. Ja. Ach nee. Ja. Ach nee. Ach nee. Ach ja, nee. nee. nee. nee. nee. Ach. nee. krijgen we ook nog straks. Ja, de kennisquiz. Ja, die euh, komt er ook aan. Je, nou, maar nee. omdat laten we nog eens het afscheidszinnetje hoor, want daarom hebben we meneer de L gekozen. Ja. Oh, want wij gaan ook stoppen en het laatste zinnetje van meneer de L is natuurlijk Oogjes dicht en snauwtjes toe, denk erop. Oogjes dicht en snaveltjes toe. Ja, slaap lekker. Zeker. Nou, daarom uh, was het meneer de L die van de week. Ja, nee, ik vind. En het ik dat... heb nou zin in een uh, knalplaat. Oh, ja. ja erin. Ik ben ja. uh, even. Uh, ja. ja, die is ook goed. Hebben toevallig de bingo players met oh, Klaas? Goed die. Superstars. She pulled my hair, put my lipstick on in a glass of her boudoir. There's nothing wrong with loving who you are. She said, 'Cause it made you perfect, babe.' So hold.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 Ah ja, daar zijn we weer. We hebben naar Lady Gaga's Oh man. Ik moet heel erg mooi zeggen, echt gewoon tactisch prachtig in koor. We net natuurlijk Lady Gaga Born This bij, daarna hadden we de Crystal Fighters met Plague. Pleasure Pleasure Hij wil het wel. Het is zachter, want ik zeg volgens mij zelf dood. Oh, sorry, sorry Het laatste, laatste, laatste kwartiertje is aangebroken Nou, je hebt je geluid uitgezet gaan we in de Dan haagse... denk je, ik hoor niks Ja, dus ja. ik zit hem helemaal voor Zo Het laatste kwartiertje is aangebroken ja. Het laatste kwartier Het laatste kwartier Jongens, sowieso aangezien we in het laatste kwartier zitten wij gaan, z wij gaan nog een... even een paar, nee, nee, nee, nee. een paar kleine herinneringen ophalen? Mag ik één ding zeggen? Mogen we nee. even iemand bellen die een hele mooie herinnering voor ons heeft? Wie? Wie, wie, wie, wie? wie? moet je maar horen. Oh jee. Nou, ondertussen oh. terwijl Robbie de telefoon gaat aanvallen. Oh jee. Aanvallen! Hallo. Ah, wacht, wacht, wacht. Ah, weet je nummer uit zijn kop ook gewoon? Oh, keer dat niet. Vroeger bij het Nederlands elftal hadden ze altijd van die. Uh, van die één uh, trompet. En dan hoorde je. En dan hoorde je het daar doen. Afvallen. En dan nog een keer. En dan weer afvallen. En dan. Nee. Oh, dat ben jij? Ik <laughs> denk, ik kom Ik de al opengezet. Nee, joh. Nee, joh. Dat, dat doe we ik. ik. Weet je wat ze ook Wat is, is jullie meest unieke herinnering eigenlijk eh, aan dit programma? is de koffie. Ja, de koffie. De koffie. Oh, <laughs> dat ik er uh, bijna anderhalf jaar geleden bij. Kon. Jongens, stil. Stil, stil. Gaat het. Gaat het Die krijgen we hij zit heel zacht. Ja. Oké, rommel zit. Waarom zit heel zacht? Hallo? Ik <laughs> hem Het klinkt niet zacht. Uh, Hij is ook heel zacht. Doe hem uit. Ja, als, uh, of gaan we het inspreken? spreken? Oh. Nee. Mike wel hoor Die ja, het Zet het knopje dan weer uit de hand, Zet het ja. knopje zetten we uit God Nou, uh, Even één even, even, even, even voor één Ik wil toch wel even voor jullie weten Jullie uh, dierbaarste herinnering aan dit programma Wat zijn, jullie de, wat, wat zijn voor jullie de, de, de voordelen geweest Van het uh, roemrijke DJ wezen uh, nou de humor Dat het ik gewoon niet in mezelf kan zijn hier Ja, het ja. is echt altijd Kijk, lachen Weet je wat het leuk is, we zitten hier natuurlijk allemaal naakt Ja, en want <laughs> niemand ziet het Want uh, het is radio Het grote raam staat hier, maar wat weet je, dat maakt allemaal niet nee, weet matglas. je uh, nou. Toen ik, uh, waar zaten hier toen, was jij er nog niet Kom hier een groepje Duitsers langs En uh, een van die <hij twee Duitsers <hijs> yes. Die kwamen terug En die deed dus een broek naar beneden En die deed ze zijn kont er tegenaan Wacht even, is dat niet als die foto van Tony, van Tony groeten groet buitenwereld Dat hij toen met zijn kont tegen het raam aan stond Nee, nee. Wel. Toen, we die uh, toen, we die, toen we die hypes hadden voor, voor knockout, Dat Tony op een gegeven moment met zijn kont tegen het raam aan zat Ja, toen hij dat grijze naikmuts nee, nou, ik zien nog op ben, Ik ben, ben ontrek oh, niets ja. uh... Of dat we op een gegeven moment uh, uh, wat, wat hebben we eigenlijk allemaal gedaan en beleefd hier? Niks Niks Het was gewoon één saaie tering Ja Niet normaal Nooit wat leuks gedaan Eén je? grote rukpartij Echt waar Het hele hok is het... stampens wit met zaad Ja Nou was ook weer nodig ook Want het is het stand... bru details. bruin van de poepvlekken Zwart. Dat... Oh mijn god ja, betekent, dit programma gaat in ieder geval wel geschiedenis in met de meest rare afsluiten ten, ten alle tijden. Dat kan ik bij deze heel eerlijk we zeggen. Ja, even wat wat ja, ja kennen we ook in de Book of Records. Nee. Zullen ja. we eens even wat gaan doen? Zullen we dit kwartiertje gewoon even volhullen? Gaan we gewoon volleren? Dat vind ik eigenlijk goed aan. in ieder geval oh, de, de laatste... Ja, gaan we een beetje... Ja. Wacht even, daar zet ik gewoon een muziekje minuutje, onder. Want, want we hebben nog een speciaal nummer. Ja, die, die moet hè. Ik was er nee, eigenlijk het eigenlijk eerst niet tijd. eens, maar als ik nu ga nadenken, dan vind ik het eigenlijk... Dan past die toch wel, hè? Nee. Nou, let op. E e even wat harder? Ja. Oh, Jurk. Het nummer dat zo graag gedraaid is. Het voor Als deze zo voor maar is, kan er een andere achtergrond met onze meest favoriete gedraaid. Noem maar even aan, noem er helemaal even aan en dan jij komen we zo plaatje. even terug. Wij gaan luisteren naar Jurk met zou zo graag. Je, Kevin, wat wil jij zo graag dan? Mijn vriendin. Oké. Okay. Okay, Gewoon zien weer. Joost, jij ik heel snel de nog de even, wat wil jij? Ik ook, misschien niet. Jeff, <laughs> uh, Jeff, Rob. Mijn vriendin. En jij, Mike, Mike, Mike, jij. Ik moet de komst Ik In niet echt zoals ik vreemd met jou. Ik haal niet meer zoals ik deed bij jou. Ik vrij niet meer en ik haal niet meer met jou. Goeie kop. Ik zet wat koffie, smeer een broodje, wat sinaasappelsap. Dan hoor ik om alle wel Blote voeten op de trap. Blote voeten op de trap. De frisse wind waait om mijn leven. Alle dagen zijn voor mij. De frisse wind waait om mijn leven. Oh, wat zijn wij heden. Zachtjes zegt ze. Goeie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 Ik zou zo graag twee armen vinden, die me lang en lief omhelzen zouden. Oh ja. Oh yeah. Oh. Random dancing. <laughs> Oh jij kijkt echt ah, veel Icon, yes. uit uh, <laughs> Wacht even Als, ik, uh, als <laughs> ja, deze ja, mensen moet aan het plakken zijn Beschrijf ik u even wat er gebeurt uh, Robbie staat hier Inderdaad een random dancer die, uh, Ik zag armen omhoog gaan ik, Wat gebeurde er nog meer ik, Joost die hield het volgens mij Kijk deze is ook leuk, kijk zo. Nou. Weet je nog, dat ze volwassen Ik moeten zijn bij iCarly. Al Ik beschrijf En u u met alles. die man, met die, uh, die oudere man. Ze, ja, je moet echt volwassen zijn. Dan de dan de mag, en dan mag je niet uh, dit doen. Hij pakt je microfoon vast. Hij trekt zijn shirt omhoog. Oh, gaat zijn buik grijpen. Het dan <laughs> Ik zie een roze bokser en wat haar. Ja, nee, dat, dat, en niet veel meer. Dat is mijn ringbaard. Uh, ja. aapje. Ringstaart aapje. Weet je hoe ze dat bij mij werk noemen? Een pratende kut. Ja, maar, ja, maar op, ze op jouw werk zijn ze gek volgens mij. Nee, dat, is, dat heet Riesje aan zee, daar moet je van houden. Nou ja, ja je weet meteen inderdaad. waar je niet meer naartoe moet, want uh, dat staat dan in de keuken. Ja, ja en dat de, de de, de dat in de, de, de, de, de, de keuken. Ja. Hey, hey, hey, ja, ja. Nou ben ik ook gelijk weer onder verdiening bij een haaltelag, gel gelijk met stappen achteruit gegaan. Uh, nee, dat is vooruit gaan Ja, het gaat nu weer achteruit, want ik ben weg. Je bent Nou. Dan ga ik naar de arme schaap. Ik ga lekker naar een van de beste strandtenden van Nederland. Waar? Nautiek. Waarom dat? Ja. Maar ja. die is in de top 5 geinig van beste strandtenden Derda. van Nederland. Ja. Op service, hè. En vorig jaar de eerste. Hoe dus. We doen? Trouwt, ja. hebben we het zo wel even over, want anders gaat het niet te lang duren. <laughs> ja, want we hebben ah, niet meer zo ah. lang, toch? Nee, ja, nee hoe okay. lang hebben we nog? Zo heel lang dat is gedaan. het leuke. Als Kevin, als Kevin bijvoorbeeld zijn dag of week ging omschrijven. Rob en ik zaten op de 2 minuten norm en dan had je Kevin en dan was je een kwartier verder. Nee dat is niet waar. Dat is wel waar. ik heb je in de gaten gehouden. Hallo, hallo Jij zat in de jullie. Acabati. Acabati. Nou je toch zegt, ze is weer langs geweest hè. Nou leuk. Nee kijk, nu krijgen we 12, 15 minuten. Ze is weer langs geweest. is eens naar Aka. Acapella. Acabati. Batty. Aka Batty. boy. Oh goddammit man. Aka en weet, je, ja. en weet je, toen uh, zat je op huis? Ja. Had je op huis oh, nee. en. Um... Oh mijn god, ik ga je niet eens uitleg over oh. schaffen Hallo? Ja, je bent er nog. En toen uh, stond er op huis. Ik hoor jullie wel hoor. Knockout FM. Oeh. Ja. Dat horen wij graag. Nou, uh, even. Maar uh, ik wil even één ding we zeggen. Ik moet even twee minuten, want ik wilde ja. me eigenlijk wel afluisteren. Dat ja. wel zo netjes Maar ik wil even één ding zeggen. Namens het uh, hele Knockout FM. Ga er ja. vast in. Nee, wacht nog even. Want anders, anders ja, ja. mis je alles. Duurt wel <laughs> Je even? Is voor dit is onze laatste liedjes, jongens. Onze laatste woorden. Jongens, ja, dit uh, wordt de laatste uh, woorden, jongens. We praten straks nog wel even. Dan we gaan, we gaan zo, we komen minuutjes zo weer jullie terug, de jongens. We ben te zijn gedoofd. Ben ik alleen met mijn gedachten. Weet, we de Kut, <laughs> nou is het liedje toch weer. Uh... Hallo? Hey, hallo. Met wie spreken ja, wij vandaag? Zie je, bent zo goed. Yeah, yeah. Ja, ja. <laughs> ja, Ja, ja. Ja, ja. Hoe was je vakantie? Ik ben gewoon al. Hoe is het? <laughs> nee, want ik wil niet op de radio, hoor. Oh, op niet? Ja, maar je nee, bent al laat. <laughs> je bent al live. <laughs> nee, nee. Ja, ja, ja. ja, Ik hoor je wel kletsen. En ik luister iedere dag. En ik geef jullie allemaal complimentjes. Want ik vind het... Iedere dag hartstikke gezellig. Maar weet je, nou, ik weet Dankjewel. niet of je het gehoord hebt, maar we gaan stoppen. Ja, ik hoor het nu op de achtergrond. Ja, helaas, ja. helaas maar waar? Helaas. Want jij ging de deur uit, ja. Ja, achteruit. Achteruit, de deur uit. dat ja. doen we ja, sowieso. Oké, okay. oh nou, mijn ja, god. dat was het dan weer even voor. Nou, was. Ik, ik vind het, het heel, je heel leuk. leuk. Maar, nou, oh. Oh. Oh. echt doei, Hey, Hoe was je vakantie? Ja. Nice. Ja. Oké, okay, dankjewel, doei Doei doei faxen. Bedankt voor het lachen doei. Met als alle lichten zijn gedoofd Zijn al die lichten gedoofd? Nee, nog niet nee. De Oh, Robby gaat het licht uit doen Robby doet het lichten uit Ja, jongens, ben ik We komen zo nog half snel bij jullie terug Heel even Met mijn gedachten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 wel. Een jaar knockout out of hem. Ja, ja. En Toek is gevallen. We zijn iedereen onwijs dankbaar. Iedereen die ons gesteund heeft. Iedereen, de... iedereen die ons geholpen heeft. Dankjewel alle grappen en jollen, Alle telefoontjes. Dankjewel, wel CFM bedankt. CFM, onwijs bedankt. bedankt voor je laatste weekje. Ja, Mike. Ja, ik wil jullie ook onwijs bedanken. Echt, eh. klopt die wacht, het was geweldig. Toek voor altijd sluiten zal het slotakkoord gespeeld, Gespeed. schuil ik bij jou. Kom jij uit de schaduw in het licht? In het licht, met die lach op je gezicht. Maar één ding mag ik wel zeggen: En je vangt me voor ik val. Het doek zal nooit volledig sluiten We zijn nee. misschien nu even weg. Sst, me nee. Maar we komen zeker terug. Wij komen echt wat terug En Hennie Peteren. Je war. bent nog echt niet van is ons is af. Dat over. Je hebt misschien de slag gewonnen Maar, maar we de hebben... oorlog NIET We hebben het toch nog even we we hebben... ja, nee. Eigenlijk niet, maar ik vind eigenlijk dat we wel even regels mogen breken voor deze keer We gaan er gewoon eventjes wacht uh, nog even iets uh, We doen er gewoon eentje nog, jop. van, uh, ik van ik hem vind, Ik vind, ah, ja, ik vind het een eigenlijk hello? een mooie Hallo? afsluiten, moeten we nog En dan nog uh, wacht, ik weet welke Deze <laughs> Deze Zijn we binnen Ah, heerlijk jongens! Er komt ie! Nog een keer! Nog een keer knallen! Gaan we doen! Eén keer los! Niet te beslaan. Deze is live! We gaan nog steeds elke maandag knock-out! Heerlijk, heerlijk! En weet je wat ik zo jammer vind? Dat hij een polyp Heel jammer! Maar we gaan nog steeds elke maand knock-out! Onze uitzendingen zijn nog steeds te